Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. De Tweede Kamerverkiezingen zijn waarschijnlijk op 12 september. Dat heeft premier Rutte gezegd tijdens het debat over het mislukken van het katshuisoverleg. Rutte zei dat het kabinet er vrijdag een besluit over moet nemen, maar dat 12 september het meest recht doet aan de opvattingen van de Kamer. De premier is van plan snel voorstellen naar de Tweede Kamer te sturen over bezuiniging. Die plannen moeten de basis vormen voor het plan dat het kabinet eind deze maand aan Brussel voorlegt. Oppositie liet Doorschemeren weinig vertrouwen te hebben in de aanpak van de premier. Het CDA wil af van de dierenpolitie. De dierenpolitie is een plan van de PVV. Maar het CDA voelt zich er niet meer aan gebonden. Als het aan die partij ligt, kunnen de Animal Cop zich vanaf nu weer richten op gewone politietaken. Ook zaken als het Boerkaanverbod en het verbod op illegaliteit hebben voor het CDA geen haast meer. Nu het kabinet is gevallen, zal de PVV in de Eerste Kamer tegen de aanbestedingen in het openbaar vervoer stemmen. Dat is een plan van de VVD. En ook wil de PVV niet verder praten over het deels onder water zetten van de Het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 Dan het weer. Vanavond veel bewolking en ook enkele buien. Vannacht is het vrijwel overal droog. Temperatuur daalt naar zo'n 5 graden. Morgen begint droog. Er is dan ook ruimte voor de zon. Maar smiddags is er opnieuw kans op regen. Het wordt morgen zo'n 14 graden. Dit was het NON.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 Welkom bij de Hoop Magazine. Mijn naam is Els van Leijen. Onze uitzending komt vandaag uit de kapel van Horeb, een christelijke woon- en leefgemeenschap in Beekbergen. Hier is plaats voor mannen met een verslaving of met psychosociale problemen. Ik praat vandaag met Jan Pieter, die uh, woont bij Hoorab. Ja, klopt. Van harte welkom uh, in de uitzending. wel. Ik uh, ben heel benieuwd om te horen waarom je bij Horab bent opgenomen. Um, nou, mijn verslavingsprobleem is uh, cocaïne snuiven. Um, dat is een 2,5 jaar geleden begonnen. Um, waarvan de laatste drie kwart jaar daar, uh, ja, was, liep het echt uh, de kluiten uit. Gewoon dagelijks gebruik eigenlijk. Ja. Wat eerst zo onschuldig begon en alleen voor de weekenden. En, en, uh, op een gegeven moment kende het eigenlijk geen grenzen meer. Het was gewoon echt dagelijks gebruiken. En uh, ben je alleen maar bezig met, met dat. om, om, om uh, mogelijk veel weer. Zoveel mogelijk keer ja. Hoe Hoe ben je voor het eerst in aanraking gekomen met cocaïne? Dat was gewoon een, een, een probeers, zullen we zeggen in het uitgaansleven. Wel mm. van, van horen zeggen. En ik nou, die me nooit echt op zoek geweest naar. En uh, op een gegeven moment ja, werd het je aangeboden. Of je zegt van uh, ja. Uh, na een week uh, keihard werken. Je bent uh, gewoon op. en uh, Je zegt het per net iets te hard op een wc in een kroeg. En dan uh, zegt iemand die biedt je dat dan aan. En dan denk je ja, kom op ga weg. Daar begin ik niet aan weet je wel. Mm -hmm. Ja. De tweede keer daar naar de wc, dan kom je toch wel weer nog weer een keer tegen en bieden ze het je weer aan. En denken, nou ja, zou het zou gewoon experimenteel zijn. Maar, uh, oh, tegen de vermoeidheid? Begrijp ik ja, dat dan? Omdat je... Gewoon omdat je gewoon, uh, je, je bent hartstikke moe. En ja. ze zeggen je dan van nou, als je dan uh, dat neemt en je neemt een keer een goede snuif, dan kun je weer even vooruit, weet je wel. Dus wat eigenlijk heel onschuldig begon. Ja, en, en het werkt ook van tegen, tegen het moe zijn, de cocaïne? Ja, zeker weten. Je, je denkt gelijk weer vanaf de eerste snuif die je neemt, loop je gelijk weer rechtop en je kunt de hele wereld aan, heb je in het idee. Oké. Okay. Maar ja, na, na een half uur, drie kwartier moet je weer en dan moet je weer en dan. Ja. Ja, dit is de, eerste, de eerste periode is dat vrouw wel tot aan de weekenden te beperken. Of eens een keer een weekend of twee weekenden niet. En dan weer wel. En ja, net hoe of wat. Maar... Wat ik al zeg, op een gegeven moment de laatste drie kwartjaar werd het gewoon dagelijks gebruikt ja. en dan ging je er echt naar op zoek. En dat, dat is nu 2,5 twee, jaar geleden dat je voor het eerst in aanraking ging. Ja. Hoe oud ben je nu mag ik vragen? 36. 36. Ja. Dus je was eigenlijk al volop volwassen ja. op het moment. En ja. ook als jongere ben je nooit in aanraking gekomen met drugs? Um, ik zal niet ontkennen dat ik nooit een blootje gerookt heb in mijn jonge jaren. Nee. Dat heb ik wel eens gedaan, maar daar ben ik een keer zo... Uh... ...zo oud van gegaan, van het blowen... ...dat ik uh, gewoon... Uh, ...daar geen prettig gevoel bij... ...en het, uh, ik, ik was zo ziek ervan... ...dat ik het ook gewoon nooit Wat meer gedaan, gedaan heb... ...nee, ik zeg zo, daar hebben we ook weer klaar mee ...en ja, dat ja. is eigenlijk het enigste... ...en, en dan ben je en, 33 en dan komt opeens de cocaïne... Ja, ...dan komt dat in één keer boven... En, en, uh, ...en waarom werd het dan zo snel al... ...dat je het zoveel ging gebruiken? Het is verslavend hè... ...blijft hij je trekken, je, op een gegeven moment... Je, het, ...het lijkt me gewoon of... Uh, of je lichaam daarna gaat vragen. En hoe voel je dat je dan? Kun je dat uitleggen? Het euforische gevoel. Um, uh, onoverwinnelijk. Uh, de boost die je krijgt van pure energie. Mm -hmm. uh, gewoon als je gewoon echt op je tandvlees loopt: van ik kan niet meer van vermoeidheid. En dan dat, uh, dan, ja. uh, dan kun je weer even vooruit. Ja. Dan denk je daar de hele wereld aan kan. Maar. En wat, wat deed je dan voor werk dat je zo ontzettend uitgeteld was in het weekend? Um, ik werk als uitvoerder bij een bouwbedrijf. Ja. Uh, ...later zelfs voor mijn eigen bronnen, mijn eigen bedrijf gaat. ...en uh, dan heb je echt wel momenten dat hij... Uh, Heel erg moe bent. Ja, dan uh, 70 uur gewerkt uurige werkweek ja. is helemaal niks. En dan is vrijdagmiddag, als je dan nog eventjes uh, duizend stenen weg moet metselen... ...en je, je zit pas op de 500, ...dan denken we wat een latertje vanavond... ...en dan gaan we gewoon die rommel gebruiken en dan lukt het in één keer wel. Ja. Alleen, ja... Dus je, je gebruikt gezicht... het ook eigenlijk om je werk vol te houden? ja. Ja, nu ik het zo zeggen, is het eigenlijk te zot verwoorden, maar het is wel de waarheid. Ja, het deed het. Gewoon, het. Ja. We all need shelter in trees. Friends and allies who get down on their knees. Lift us up before the king of kings. We all need shelter in trees. It's been said, a friend is alike. a mighty shelter in trees. A place of refuge we can run when trouble comes for you and me. So we can count on through the thick and thin. When the storms of life are blowing, oh, yeah. there's just nothing like a friend. There's just nothing like a friend. We are me, sheltering trees Friends in our lives who we'll get down on their knees. Yeah you Je zegt dus van, voor je, het weet, voor je het wist, gebruik je het iedere dag. Ja. Lijkt me ook heel erg kostbaar om dat te, iedere dag te moeten aanschaffen. Ja, je moet wel heel hard werken. Wil je, dus, je dat kunnen is, betalen? Ja, het is eigenlijk... Uh, ja, als je er later over, over terugdenkt, denk ik ook van, ik heb ooit zo stom kunnen wezen... om mijn eigenlijk zo voor de gek te houden hè, met zulke dingen. Je, je, je doet het om, om, omdat je gewoon je eigen ja, slag in de ronde werkt... Maar dat moet je ook om, om, om je cocaïne te kunnen betalen. Om je cocaïne te kunnen blijven ja. betalen. En je kwam niet altijd uit, hoor, als ik zeggen. Ik kwam ook wel eens tekort. Ja, en wat deed je dan? Uh, ja, dan, de week erop was het wel weer voor elkaar, Maar uh, dan had je weer geld binnengekregen of zo, ja. en dat soort dingen. En dan, uh... maar, maar dan sloeg je dus even over met cocaïne? Of flossie je dat? Ja, dat deed je ploffen. Sorry, en dat is? Dan uh, gewoon op de bon, om te zeggen. Dan sta je ja, ja, ja. in de kroeg een biertje laat staan. Uh, dat soort fijn. Ja, dus dan later ja. Uh, ging je het betalen. En uiteindelijk liep het dus uit de hand. Ja, zwaar uit de hand. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, op een gegeven moment, als je al, uh, als je al uh, ruim een, een, een anderhalf jaar gebruikt... ...en dan tot de twee jaar, zo, ik praat aan het eigen ervaring, hoe ik het ervaren mm -hmm. heb dan, uh. Op een gegeven moment, dan, dan vraagt je lichaam er gewoon constant om. En dan... Uh, ...ben je ook alleen maar bezig om, om je spul te halen, om het zo maar te zeggen. Ja. Want je, je, je voelt je nog des de moeier en uitgeputter als je het niet gebruikt. Ja. Dus je gaat er alles aan doen om het wel te krijgen. Mm -hmm. En ik ben gewoon een, een, een goed opgeleid persoon. Ik kom uit een keurig gezin. Ik heb uh, mavo, mts, bouwkunde, aannemersopleiding, uh, middenstaand alles gehaald. Ja. En ik kom best ja, bij de pink, om het zo maar te zeggen. En je hebt, ook nog, je hebt natuurlijk ook nog je geweten, je eigen persoon. En je weet ge gewoon eigenlijk op sommige momenten, denk je van... Ik kan het niet maken wat ik nu doe. En, maar het, het stomme is, en dat besef ik nu pas, nou ik, uh, ik ben nou goed tien weken clean. Dan komt je geweten weer terug. En dat is een fijn gevoel, omdat je dan eindelijk weer voelt de persoon die je eigenlijk bent. Ja. Zoals je voor het cocaïnegebruik was. Maar... Uh, dat, dat is wel fijn. Maar uh, ja, je krijgt je geweten terug. Heb ik ook zo minder fijne momenten. Daar je echt denkt van wat, wat, wat heb ik allemaal gedaan. Ja. Dat, uh, hoe heb ik ooit zo stom kunnen wezen? En wat doe je met die gedachten? Daar heb ik het nog steeds heel moeilijk mee. Ja. Ja. En, en een hoop mensen. Die, waar je mee praat. En uiteindelijk uit de baan klappen met je probleem. Dat je ze vertelt. Dat je verslaafde uh, geweest bent. Mm -hmm. Om het zo te zeggen. Zo kan ik er nu over praten. Ja. Ja, een, ho een hoop mensen uh, steken je de hand uit en willen je toch wel helpen, maar er zijn ook heel wat handen ingetrokken en die, die willen niks meer mee te maken hebben. En dat is mensen wel, in jouw omgeving die ja. niks meer met je te maken ja, willen hebben. Ja, dat is wel een klapje in je gezicht. Ja. Maar ik kan ze niet kwalijk nemen, want ik heb het er zelf naar gemaakt. Ja. En je, oh, oh, je familie, weet die ervan? Dat, uh... Uh, nou, zo is het eigenlijk begonnen. Op een gegeven moment hadden mijn zussen het wel... Uh, die hebben dus wel door dat ik niet meer ik was. Nee. En uh, die, die hadden echt, die krabden zich achter hun oren al. Uh, ja, al een anderhalf jaar, laat me zeggen, het de afgelopen anderhalf jaar. Van wat is er met ons broertje aan de hand? Ja, dus die We hadden heeft, wel heeft, door heeft, van dat er iets niet klopte? Ja, die, die, die, die, die, die, ik, ik was niet meer de persoon die ik was. Nee. Gewoon, gewoon asociaal eigenlijk. Want, maar dat, wat deed je dan? Wat, wat, wat, wat veranderde aan Gewoon Gewoon geen contact meer met ze zoeken, haast niet. Ja. En, ehm, um, ja, strubbelingen, uh, familieveters, uh, ruzies, uh, elkaar ontwijken, niet meer vragen op verjaardagen. En, en. Uh, ja, maar, maar kwam dat dan ook door de cocaïne, dat je echt, dat je gedrag echt veranderde? Ja, 100 Oké. Okay. Ja, je, je bent gewoon uh, een aso eigenlijk gewoon. Want je, je, hebt geen, je hebt door het cocaïne gebruik druk je gewoon je hele eigen ik weg. Je wordt, uh, je bent echt niet meer de persoon die je, die je eigenlijk wil wezen nee, nee. en die je bent. Je, het gaat het alleen maar om de cocaïne. Huh? Ja. En zei je ook, je bent ons broertje niet meer zoals we ons broertje altijd gekend hebben. Wat is er toch met jou aan de hand? Wat, wat, wat doe je? Waar ben je mee bezig? Ja, wat ja. is er gebeurd? Heb je zware psychologische problemen? Uh, gebruik je drugs? Ben je gokverslaafde? Uh, wat is jouw probleem? Zit je aan de pillen? Zo zat het zwelt rik rikraaien op een gegeven moment. En wat zei je dan? Ja, je wordt, je wordt meester in ontkennen en, uh, en uitvluchtjes zoeken. ja. ja. Je gaat natuurlijk nooit bekennen dat je, dat je aan, die, aan die rommel zit, om het zo maar te zeggen. had je zelf ook wel het idee zo van, uh, dit gaat niet goed. Had je dan ook niet de neiging om het, om het wel te vertellen aan ze? Van dat, dat, je, dat je een probleem had, dat je verslaafd was? ja nou, nooit aangedacht. Nooit aangedacht. aangedacht. Totdat tot, tot, echt mijn zussen me erop poesten. Van tot hier en niet verder. Want als je, als je wil dat we, dat we je niet meer zien, dan, uh, of je komt nou op de proppen ermee met uh, wat, wat je probleem is, of... Uh... Dan... Nou, en toen ben ik wel uit de bank geklapt. Ja, toen heb ik een maar dat was het me dus toch niet waard nee, om gewoon definitief het contact te ontbreken met ze. Ja. Dat, uh, dat vond ik wel te ver gaan. En ze bleef er echt zwaar op hameren Kijk, het zijn wel je zussen, en ze die weten toch wel op een andere manier op je in te praten als. Ja, ik weet niet. Ja, het, ja, ja, het is anders dan dat een vriend. Een uh, ja. dat, uh... En hoe reageerde ze dan? <laughs> Eindelijk geef je toe dat je een probleem hebt. Ja, en dat uh, zware van zit er ook bij. En, en mijn moeder, nou ja, dat, is, uh, dat zijn de dus beste uh, broedermomenten om het zo maar te zeggen als je dan zo uit de bank moet kloppen. Ja. Ook de vriendin wist nergens van, die heb ik het ook moeten vertellen. Je had een vriendin en ja. die wist van niks? Die wist echt helemaal van niks. En hoe reageerde zij dan? We hadden dan een laken niet genoeg, gelukkig het allemaal ophouden. Dat was echt huilen. Ja. Dat is echt... Uh, ja, ik past op dat moment ook wel in een illusie om het zo te zeggen. Zo klein voelde ik me eigenlijk. Dat ik haar ook dat allemaal aangedaan heb, om nooit, nooit de, de waarheid. Had. Kijk, in één keer valt alles op zijn plek. Hè? Ja. Dat, dat, dat, dat komt eronder uitdraaien en de halve waarheid zeggen. En niet grof liegen, maar ook niet. Ja, allemaal dat soort trekjes, weet je wel. Dat uh, moeilijk en uh, we gaan daar naartoe en dan kon ik weer niet, want dan had ik wellicht weer wat anders en al dat soort gein. Ja, ja. En, uh, ja, altijd lopen draaien, onrustig wezen, ook in huis weet je wel, maar ja, ik ben van nature, moet ik wel daarmee zeggen dat ik wel vrij druk ben, maar dat werd nog eens extra nog... aangepept door uh, het gebruik van cocaïne. Ja. Ja, en in één keer viel alles op zijn plek, want ze, daar is dat ik uh, een geintje maakte, laat me zeggen. Ze zegt, je, ja, je maakt een geintje of niet, ik zei nou, ik ga hier geen geintjes over ze te maken. En toen viel het kwadje pas, van haar meent echt wat hij zegt. Ja, dat was, wel, uh, dat was wel heel pittig, ja. ja. En toen, wat, wat ben je toen gaan doen? Ben je toch gelijk hulp gaan zoeken? Uh, ja, ja, mijn zus is die erop aan om de volgende dag naar de, naar de huisarts te gaan en mijn probleem voor te leggen. Mm -hmm. En uh, ze vroegen me, ook wil je ook hulp? So, uh, uh, aanvaard je dat als we dingen voor je uitgezocht hebben voor, uh, voor hulp of uit gaan zoeken? Ja. En uh, ik zeg nou ja, als ik heel eerlijk ben, ben ik eigenlijk wel klaar. Maar dan ja, zie ik ook wel in dat ik zo niet verder kan. Want ik nee. voelde me lichamelijk ook steeds broeder worden. Ik bedoel, nu zitten er weer een aantal kilo's aan, sinds ik uh, hier op heb zit. Maar uh, dan moet ik ook even een kilo of 8, negen, 10 vanaf denken. Zoals ik toen was. Ja, en je bent uh, nu ook niet heel erg, heel erg breed, dus je was echt heel mager waarschijnlijk. Ik was, uh, ja, dat kan je wel zeggen. Ja. Ja. En uh, nou, naar, de, naar de huisarts geweest de volgende dag. En toen, uh, die verwees mij door naar een, uh, een hulpinstantie. Maar ja, uh, dat uh, moet ik eens even goed denken. Het was iets van zeven afgelopen... Ja, januari iets van 17, 16 januari of zo En die verwees me naar een hulpinstantie uh, en dat zou dan uh, op zijn vroegst kon ik dat terecht op 6 maart, ja. Dat ik iemand die in zak en as zit en gewoon geholpen wil worden. En uh, van zichzelf weet dat hij een drugsprobleem heeft. Ja. En, uh, die gaat niet nog eens zitten wachten tot 6 maart. Want we, ja, als je dagelijks gebruiker bent, wat maal je er weer doorheen en wat brokken je weer een schade van 17 januari tot 6 maart. Ja. Ja, toen uh, even kijken, want dat was 17 januari. Ja, dat was 17 januari. Ja, en toen de 20ste kwam ik terug op, op, op hoorrep. 20 januari. 20 januari, dus ja. je bent heel want, iets anders uh, uiteindelijk gaan doen. Dus. Ja, want ik belde mijn zus dan op van ja, uh, ik ben er waan bij met de kamer, pas 6 maart kan ik pas terug bij hem voor een intakegesprek. Mm -hmm. En dan is het ook uh, bijna om te spreken van thuishulp. Uh, dat soort dingen. Ik denk, nou, dat werkt niet voor mij. Ik moet weg hier, uit, uit, uit, uit mijn omgeving. Ik moet weg. Zo, waarom is dat zo belangrijk dan om uit je omgeving te zijn? Ja, dan zit je te dicht bij het vuur, hè? te dicht bij de wolven, om het zo ja, te zeggen. Ja, te dicht bij, de, te de dicht de bij alle drugstilers die je ja, kent. Ja, ja. ja dat, dat, dat was niet goed. Dat, nee. Ik wist dat ik daar sowieso vanuit moest om, um, om weer clean te worden, om het zo maar te zeggen. En... Um, Kijk, dan had ik mijn zus gebeld van dat ik de dus zes maart bestrecht kon, daar. ik zeg nou, zo lang ga ik niet wachten, dat duurt me veel te lang. Mm -hmm. En uh, toen zegt ze, uh, Jan, dat is goed, ik, uh, ik bel je vanavond terug en ik uh, ga even achteraan en uh, weet ik het allemaal, die heb echt een nek uitgestoken voor me, allebei mijn zussen trouwens. Yeah. En... Um, die belden me s'avonds op. Dat ze al een aantal sites had gevonden waarvan ze dachten dat haar dat wel wat leek. En dat was onder andere de hoop en, en hoorappen. Ja. En dat soort dingen. Ook omdat er met stageplaatsen, dat je hier kun je ook timmen en zo en andere ja, dingen. dat je Dan, wel bezig blijft. Ja, want dat is wel, je, je moet bezig blijven. Want als je gewoon... Als je als je in een keer op een kamer zet... en ze sluit je af van je dagelijkse ding... en je hebt verder niks om handen... dan slaat de verveling toe... dan krijg je veel te veel tijd om na te denken. En ook veel dan te veel tijd om over drugs na te denken. Dan, dan ga je eigenlijk echt depressief uh, denken. Hmm. Dan ga je echt doom denken. Ja. En, uh, nou, dus je ja. hadden dus een aantal sites... Uh, onder andere De Hoop, heb en ja. toen... En, uh, toen liet ze me dat lezen... en uh, toen had ik... Uh, ja, ik kom zelf hier vrij dicht uit de buurt, laat me zeggen, en, en, en de hoop is Dordrecht. En ik exact... Voor jou ver weg? Ja, dus ik dacht van, nou ja, Sodden is eigenlijk uh, een heb geworden. Ja. Ook voor de familie als ze me willen bezoeken en zo, ja. dan uh, was dat wel makkelijker. Mm -hmm. En uh, ja, tot op de dag van vandaag heb ik er absoluut geen spijt van dat ik, uh, dat ik hier uh, gekomen ben. Maar uh, ja. op het moment dat we dan dit dus opnemen, is het tien weken geleden dat je bent opgenomen ongeveer? Je zegt net dat je nee, tien weken clean ik, ik bent. Uh, ja, ik, ben, ik was inmiddels al uh, um, voor die tijd, voor die 20 januari, was ik al twee weken gestopt zelf thuis. Ja, ja. Maar dat, dat zei ik ook tegen die hulporganisatie die mij dan pas zes had laten komen. Van, ik ben nu twee weken er vanaf, dat wil ik graag zo houden. Maar ik voel gewoon aan alle aan dat het er getrokken wordt aan ja. dat... Ze dus had echt behoefte aan het, drugs. Ik kon het haast niet meer uitstellen om het nee. te gaan gebruiken. En Daar wou ik niet. Maar ben je dan uh, gewoon thuis in je eentje van het een op het andere moment gestopt met de drugs? Ja, ik was er gewoon echt klaar mee. Ah, ik ja. was gewoon uitgeput en ik was gewoon, ik was gewoon Ik zat er doorheen en ik, ik wou het niet meer. Ja, en heb je daar heel veel last van gehad om dan zo af te kicken, of? De, de... Mijn afkikverschijnselen waren. Uh, uh, uh, Heel veel hoofdpijn mm -hmm. en um, zweten. Heel veel zweten. Ja. Gewoon uh, drie keer per nacht doezen, om het zo maar te zeggen. Ja. En dan schoon bedden goed en al die dingen dan meer. Zo erg. Zo ja. erg. Ja, en of dat je gewoon al doezend zo onder de douche vandaan gestapt was, onder je bed gekropen was, en uh, de hele boer was gewoon nat. En dat, uh, dat was wel mijn afkijkverschads. Ja. Ja. Maar heb ik ongeveer, uh, nou, dat net ongeveer, nou, ik was wat ik helemaal aan het lastig had. Ja. ja. Maar op het moment dat je bij horen kwam, was ze dus eigenlijk al clean? Ja, clean. Ik, ik had twee weken niet gebruikt. Ja, oké. Okay, en toen, ja. toen ben ik nog uh, de twee weken, dat ik de eerste twee weken hier op horen heb, ja. Dan moet je echt vechten tegen je trekmomenten. De, de... Ja, ik zeg altijd: het is dus net of er een kaboutertje aan de binnenkant van je hoofd zit te krabben. Van de, je moet die spul weer binnenkrijgen, weet je wel. Ja. En, uh, en het zweten dan. Als je, ja. Ja, ook overdags wel. Maar uh, met name als je s'avonds in bed ligt. Dan, uh, helemaal, dan loop je echt helemaal leeg. Mm -hmm. En nu ben je er dus nu al wat langer bij horen. Hoe gaat het nu met de trek? Um, je merkt wel dat het steeds minder wordt. ja. Maar is het er de, nog? Want het is natuurlijk nog allemaal heel pril. Ja. Je, um, in het begin kreeg je wel trekmomenten. Als je bepaalde jongens erover hoort praten, dan noemen wij dan verheerlijking. Uh -huh. Dan gaan ze erover praten, of dat ze in de kroeg zitten. En of dat je het gewoon weer meemaakt. Weet ja. wel. Dat, uh, um, Daar had ik echt moeite mee. Liep ik ook gewoon weg. Want ja. ik, daar vond ik gewoon geen fijn gevoel. Want dan zou je gewoon haast, dan ga je gewoon alles eraan doen. Haast weer. Om het geregeld te krijgen. Ja. Oké, okay. maar dat is dus nu wel wat minder? Nu kan ik er al wel wat makkelijker over praten. Ja. Oké. Okay. Onlangs had ik, uh, had ik, uh, ja, je, je, je Even kijken, even terugspoelen. Je leert hier heel erg met je, met, je, met, je, met je trekmomenten en zulke dingen om te gaan. Daar hebben we ook praatgroepen voor en zo. En uh, ieder vertelt over zijn probleem. En uh, daar leer je het aan herkennen en je eigen er tegen wapenen. En ik dacht nou naar al die sessies en je praat er heel veel ook mee over met uh, medebewoners hier. Want je zit allemaal haakje met hetzelfde bijltje, maar zo moet zeggen. Ja, je kunt er informatief over praten, maar je kunt ook praten op een manier van, daar heb je het weer verheerlijking. Dan ja. is het geen fijn gesprek, daar moet je in het kappen. Maar hier proberen ze ja. dus echt informatief erover te praten ja. en, en dat je het leert herkennen, zeg maar. Ja, en je eigen te leert tegenwapenen, dat, dat, dat je met zulke momenten om kan gaan tears in her eyes got a gun in her one hand I wish she realized that there's more to this life than just suffering and pain As she says goodbye she's got nothing to gain she says that she's sorry she says that she can't live life anymore I know that she's sorry She cries out for help as she falls And you only live once, my friend You only live once No second chances for you And you only live once, my friend You only live once No second chances for you The girl in the corner is dead and has gone But the pain that she leaves behind goes on and on, on Her torment is greater than what it was Separation from the one who loves her the most She says that she's sorry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 sands of time keep flowing I ask myself where am I going do I know do I really care what will I do when I get there life is much more than 70 years a billion tears or a million fears and it's more than a temporal thrill what would I do if time stood still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 Do I know, do I really care? What will I do when I get there? Life is much more than seven years. A brilliant tears of a million fears. It's more than a temporal thrill. What will I do if time is still? Heb je nou ook ontdekt wat voor, jou, uh, wat voor jou dan de risicomomenten zijn? Wat de momenten zijn dat jij trek krijgt in cocaïne? Ik merk het zelf het meeste bij, me, bij verveling. Als ik me Dan vervelen. Ja. Uh, zolang ik me wat om handen heb. En, uh, ja, dat kan gewoon werk zijn. Maar dan kan ik gewoon s'avonds uh, een spelletje doen aan tafel met medebewoners. Of uh, een potje data Of weet ik wat. Dan is er ja. niks aan het ze draaien. Uh, alleen zitten verkniezen. Of dat soort dingen. Weet je wel. Dan, uh, als dat uh, te lang duurt. Dat je niks om handen hebt. Dan ga je wel weer trekmomenten krijgen. Oké. Okay. En leer je dan ook van hoe je daarmee om moet gaan? Zo van wat je dan anders kunt doen? Want ja, ik kan me voorstellen dat je ook niet altijd verveling kunt tegengaan. Zo van ja, dat zal er af en toe ook wel eens zijn, waarschijnlijk. Nee. Ja, ik heb me ook laten vertellen dat je hele leven lang nog wel blijft achtervolgen in die trekmomenten. Ja, dus dat je dat gewoon af en toe blijft houden en uh, ja. dat je daar eigenlijk mee moet leren omgaan. Je moet er echt mee leren omgaan, ja, dat is maar. Dat is me gezegd, dus uh, nou ja, dan Stel je ik je eens, daar maar op in. heb ik wel in het vooruitzicht, <laughs> ja. maar ik, ah, ik had het laatst ook weer. En, uh, kijk, er je er hebt hier een komen en gaan uh, met mensen, ook gewoon die toch over gaan. Je krijgt op een gegeven moment, als je hier zoveel weken zit, krijg je verlof, als je verder geen problemen hebt veroorzaakt en je zit gewoon netjes in je programma, zo noemen ze mm -hmm. dat dan. En dan uh, krijg je ook wat meer verlof, met meer vrijheid, je mag meer naar buiten toe, in het begin met begeleiding, later zonder begeleiding. Ja, op een gegeven moment, ja, er zijn jongens die vragen over lof aan en die komen nooit meer terug. De verleiding nee. toch te groot, want ik sta hier 7, eigenlijk negen, tien weken zaten en dan moet maar op. Ja, dus ja. de echte uh, uh, test, ja. of je zonder kunt, die komt eigenlijk nog? Ja, ja ik had het uh, onlangs met mijn kamergenoot en die is uh, toch voor gaas gegaan. We waren allebei uh, weg, ik was vrijdags en zaterdags weg en uh, ja, ik heb de test doorstaan, om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. En uh, met hem is het fout afgelopen, dat is uh, exit, hij heeft het gebruikt. Ja. Ik kon het niet aan, de vrijheid in nee. nee, nee. ja Jammer, is triest. Ja, dat is heel erg jammer, inderdaad. Ja, en, eh, ik, ik zou ook zeggen dat ik, uh, dat ik het wel zwaar heb gehad hoor. Ik dacht heel sterk in mijn schoenen te staan, nu al. Alleen ik merkte wel, uh, het, het zwaard en het schild had ik al wel om te incasseren. Maar het kogelvrije vestje had ik dan niet. Want ik voelde constant die pijlen op me afgevuurd worden. Dat begon al toen ik de bus nam met het centraal station aan hem. Je voelt gewoon, ja, ik weet niet, als je. Misschien dat de anderen dat zeer zeker ook herkennen als gebruiker. Dan, als je al zet je, je duizend mensen op straat en er er eentje bij die deal, dan pik je hem eruit. Je herkent en, de dealer, ja, je herkent herken het, je onmiddellijk? Ja, de, de, de body language, de uitstraling van die luiden. Kun je, kun je dat proberen uit te leggen voor, ook voor mensen die nooit met dealers te maken hebben? Van, wat zie je dan aan zo iemand? Van, dat, waar, waardoor weet je dat? Ja, iedereen handen schudden, schouderklopjes praten, makkelijk, vlot, vloeiend. De manier waarop ze zich. Euh, ja, hoe ze zich kleden. Euh, neutraal, maar toch wel weer wat opvallend. Euh, ja. <laughs> ja dan, dan moet je echt gebruiker Ik zou haast zeggen, dan moet je toch wel gebruiker zijn. Dan, dan, dan, dan, als je dan echt gebruiker je net... bent en op zoek bent naar, de, naar het middel. Dan, dan leer je snel genoeg, krijg je daar. Ja, dat is een heel dubbele woordspeling, moet ik nou zeggen. Je krijgt er echt een neus voor. <laughs> Oké. Okay. Maar uh, ja, je herkent ze echt waar, 100%. Oké, okay, dat, dat, dat, dat, dat is een extra gave die je krijgt waar je niet trots waar op, op zit te nee, en Waar maar, je niet op zit te wachten eigenlijk. Nee, ja, en ik, ik, ik, ik was, uh, nou ja, ik moest voor wat, wat zaken te regelen privé uh, naar mijn woonplaats toe. En ik, uh, nou, ik moest voor een sollicitatiegesprek weg en zo in die dingen. En ik, ik stond iets te lang bij een... Uh, bij een bank om wat zaken te regelen. En uh, nou, daar uh, had iemand een paar vragen. En, en de verveling sloeg mij toe. Ik stond daar te wachten. En ik was in het hol van de Leeuw. In de plaats waar ik woonde, Waar ik vandaan kwam. Ja. Zat ik bij die bank. En ik wist gewoon dat ik nu de straat op En ik ga die straat in. Ongetwijfeld kom ik ze dan tegen. Ja. Maar dan kom ik de volgende dag terug hier En dan heb je wel een probleem. Ja. Dat is dan je stok achter de deur. Um, je zou haast voor gaas gegaan zijn. En ik denk van ja. Het was op dat moment niet moeilijk om eraan te kunnen hebben komen. Maar ik heb zoveel, um, ja, ook mede mijn vriendin, heb ik gewoon een boterbrief van gehad die ik aan alle kanten gebruikt heb. Dat ik was echt, echt bang dat ik dat ook kwijt zou raken. Ik denk, uh, het was vooral heel makkelijk geweest om, toen ik hier naartoe ging om te zeggen, neem je zomer en je winterkleren mee, want ik ben er klaar mee. Ja. Natuurlijk, die klap kun je verwachten. Maar gelukkig, ze kon het en ze had vertrouwen in me dat ik het kon overwinnen. Dus ja, dat wil je dan echt niet kwijtraken? Dat wil je dan echt niet kwijtraken, nee. Dat is dan nog het laatste waar je, wat je nog niet verpest hebt. Waar je dan ook nog kunt verpesten, om het zo maar te zeggen. Ja. En uh, ik was daar iets, iets te lang en ik kreeg echt zware trekmomenten. Ja. En ik merkte gewoon, ik miste het kogelvrije vestje echt nog wel. Maar je hebt niet gedaan? Je hebt ik heb het niet gedaan. Ik heb, ik heb de fiets gepakt en ik ben op de achterwielen naar huis toe gereden met een vriendin. En ik zeg ga vanavond maar mee, want uh, ik zeg ik voel me daar niet prettig in heb je? Even heel wat anders. Uh, Horap is een christelijke woon- mm -hmm. um, Wat voor rol heeft christelijk geloof voor jou in deze behandeling of misschien überhaupt in jouw leven? Nou, van de huis uit, van kinderen van, ben ik in een christelijk gezin opgevoed. Mm -hmm. um, totdat ik een jaar of 25 was, heb ik altijd wel wat met het geloof gedaan. ook zondags naar de kerk, geweest en al die dingen nog meer. Ja. Um, op een gegeven moment was dus, um, um, vond ik dat mijn bepaalde dingen onrecht uh, aangedaan waren. Uh. In de kerk? Of? Um, ik, ik, uh, ik had het, uh, het vertrouwen in het geloof was ik even kwijt. Er waren mij dingen gebeurd en dat namelijk ja, ons liefheer echt kwalijk dat hij mij dat het laten gebeuren en heeft laten overkomen. Waardoor ik gewoon echt letterlijk en figuurlijk de deur dichtgegooid heb en gezegd van ik ben er klaar mee. Ik smijt de deur dicht en het is afgelopen. Ja. Tot. Uh... Nou. Toch nog wel ongeveer een jaartje voor mijn verslaving, moet ik dan toch wel weer heel eerlijk zeggen. dat ik Er waren inmiddels weer dingen gebeurd waardoor ik zei van ja, hoe kan ik mijn hele leven kwaad zijn op iemand die voor mij daar niet meer bestaat. En ik blijf er toch wel constant kwaad op. Ja, dat denk, klinkt dat niet moet, zo logisch. Dat klinkt niet logisch, nee. Dus ik denk, er moet toch wel meer zijn. Dus begon begonnen er toch wel weer meer in te interesseren en toch weer ja, vaker de boeken open te slaan, om het zo moeten zeggen maar dan bedoel je echt de bijbel lopen slaan of ja, ja. en uh, de ouderlingen van de kerk die uh, liet ik weer over de vloer komen voor een gesprek weet je wel dat ja, ja. soort dingen dat, uh, die boot ook een poosje af weten te houden en uh, op een gegeven moment toen uh, ook net voordat ik hier naartoe ging en dat is ja op een moment, ik en nu is voor mij zijn er bij mij echt wel ogen geopend hoor, daarmee dat ik uh, ik ja op een gegeven moment ik heb ik echt op mijn knieën gelegen en heb ik gezegd, van, ik zie het niet meer zitten, ik weet niet meer wat ik moet. Als je bestaat, help me dan en anders dan uh, kom maar moralen. Zo ver zat ik er doorheen met mijn nee, ja. verslaving. En wat gebeurde en dan, toen? Uh, nou, wat er gebeurde? Toen ik dat, kijk, Mijn moeder heeft me wel eens gezegd, uh, ja jongen, uh, wie God verlaat moet smart op smart verkeren. En je zult op je blote knieën moeten voor vergeving. En op, een gegeven moment die, op dat moment dacht ik, wat heb ik nou zo'n antwoord, weet je wel? Kom op, van, van de oude stempel, wat heb ik nou mm -hmm. met zo'n antwoord? Later heeft me, me toch wel een denken gezet. Ik denk van misschien ik moet ze dus wel gelijk. En zal ik op mijn blote knieën moeten? En ik heb gezegd, van uh, kom me nu redden. En anders dan uh, waar je bestaat en anders dan hoeft het voor mij ook niet meer ook. En wat gebeurde er? Nou, in principe helemaal niks. <lacht> maar een week later zei je pierre Pieter wel op horen heb En ja, ja. dat was wel de eerste zet. Dus dan denk ik bij mij, heeft er toch iemand geluisterd? Ja. En wat er daarna allemaal gebeurt, is hier al aan dingen. En ik ben vaker gaan bidden en wat meer hem gaan bedanken voor dingen. Mm -hmm. En er zijn daarmee dingen gebeurd waarvan ik, waarvan ik nu bij mezelf weet van, dat ik, dat praatje niet meer over toeval. Kun je daar ik wat meer vind... over vertellen? Nou, constant op het moment als ik het doorheen zit met bepaalde dingen. Als ik uh, financiële aspecten af moet sluiten. Mijn boekhouding van mijn bedrijf onder andere en zo. Nou, dat, dat gaat mij best wel uh, zwaar af om het zo moeten, uh, te zeggen. En uh, ja, dan vraag ik of hij me daarbij wil helpen. Ik moet weer solliciteren. En uh, zoals ik net ook al zei, van, ik ben ook verleden weekend aan weg geweest voor een sollicitatiegesprek. Ja. Ik heb nog zelf nergens op gesolliciteerd. Ik heb hem alleen gevraagd van wil je me helpen weer met een baan te vinden? Wil je me helpen met mijn boekhouding? Nou, mijn boekhouding gaat nog aardig goed. En ik heb hem ook gevraagd wil je me helpen met solliciteren en al die dingen te zoeken naar een baan. En uh, nou, ik schat een kleine twee dagen later, ik, ik liep hier op het terrein, ik werd gebeld en ik denk van ja normaal zijn allemaal nummer uh, onbekend. En, uh, of zijn dat nummers die je verder niet kent, dan neem je ze niet op. En nou bij dit, uh, ik zie een telefoon. Waarom weet ik nou nog niet? Maar ik zie het nummer staan en ik denk van nou, jij hebt geen geheimen voor mij. Ik mag je nummer in ieder geval lezen. Dus ik kan ook wel opnemen dan, weet je wel. Ja. met nummeronderdrukking heb ik zoiets van. Uh, als jij uh, niet weet wie jij bent, hoef ik je ook niet te spreken. Nee. En ik nam wel op en het was mijn detageringsbureau. Huppelpupp. En we zoeken nog een, een ploegbaas voor die in die functie. En we wou vragen of dat hij wel komen. Dat Wat dat idee. Ik denk van nou dat. Uh, dat is een klein wondertje, dat kan ik niet meer van toeval spreken. Nee. En gewoon andere dingen die er gewoon gebeurd zijn. Ik, ik, ik heb hem ook gebeden: van alles wat ik, wat, wat ik moet dragen, en wat ik gedaan heb en veroorzaakt, daar zal ik voor moeten boeten. Maar weer maar wil je maar alsjeblieft, uh, ja, het klinkt heel uh, melodramatisch, me maar voor mij betekent het gewoon heel veel. Ik zeg, ik voelde op mijn klomp aankomen dat mijn vriendin gedag zou zeggen. Dat hij zou zeggen, te groeten met je. Ik heb hem gevraagd of hij me dat alsjeblieft niet af wou nemen. Het heeft vier, vijf weken lang op een heel laag pitje gestaan. En ik moet je zeggen dat we nu uh, super goede contacten hebben. En uh, ja, het is weer als vanouds gewoon. Ja. Uh, ze ziet in dat ik verander, dat ik. Uh, dat ik besef wat ik gedaan heb. en ja. Ze is echt bereid om jou nog een kans te geven. Ja, en dat zijn voor mij dingen waarvan ik denk, uh, ik word wel gehoord. En uh, op, op moeilijke momenten voel ik echt wel een, een duw in mijn rug. Ja. En, uh, hoe een ander daarover denkt of hoe die dat ziet of weet ik veel wat, dat maakt me niet uit. Voor mij is het voldoende. Ja, oké. Okay. Dus, uh, ja, Pieter, ik wil je heel hartelijk bedanken voor je hele eerlijke verhaal. Ja. Ook heel veel succes met solliciteren en alle plannen voor de toekomst. Dankjewel. Uh, wij zijn alweer aan het einde gekomen van deze uitzending. Wilt u meer weten over het werk van Horeb? Kijkt u dan eens op de, op de site van Horeb. Dat is www.horeb.nl. Horeb is onderdeel van De Hoop. En voor meer informatie over De Hoop verwijs ik u naar www.dehoop.org. Misschien wilt u Horeb steunen met gebed of financieel. Uh, voor fin financiële hulp kunt u uw uh, bijdragen op Giro 383838 38, 38 van Stichting Vrienden van De Hoop onder vermelding van Horeb. Dank u wel voor het luisteren en graag tot een volgende keer. Passion. Lord, help me to see what You will. star you are